Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt nog druk overlegd over de inhoud van de coronapersconferentie. Vanavond om 7 uur is het weer zover. De verwachting is dat er een pakket aan extra maatregelen bekend wordt gemaakt. Maar wat die maatregelen zijn, is nog steeds onduidelijk... zegt verslaggever Ewaard Kiefiet in Den Haag. Het kabinet zit nu bij elkaar om daar de knopen over door te hakken. Gisteren is het ook al lang gesproken in het katshuis. Eh, en daarna werd wel duidelijk waarop ze afkoersen. Dat is dat waarschijnlijk de scholen open blijven. En in plaats daarvan eh, zouden vrijwel alle andere gelegenheden... van vijf uur s'avonds tot vijf uur s'morgens eh, dicht moeten. En dan heb je het over de horeca, de niet-essentiële winkels... Musea, pretparken, amateursport en de cultuursector. Dus dat zou je misschien wel een avondlockdown kunnen noemen. Maar goed, er wordt nu dus nog over gesproken, dus het kan nog veranderen. In drie Limburgse gemeentes geldt tot maandag een noodverordening. De politie mag in Sittard, Geleen, Stijn en Beek mensen fouilleren... en je mag niet in groepen de straat op. Op social media gaan berichten rond waarin wordt opgeroepen... om net als vorig weekend te gaan rellen... Criminelen hebben de rellen in Rotterdam georganiseerd vorige week vrijdag, zegt de politiechef daar. Hij zegt geen hard bewijs te hebben, maar er zijn twee valse bommeldingen gedaan om agenten naar de andere kant van de stad te lokken. En je hoeft hem niet uit te laten en hij blaft niet. Robothond Spot. Die is gemaakt door studenten van de TU Delft en Erasmus Universiteit en loopt op dit moment rondjes bij station Rotterdam Centraal. Daar checkt hij of het station toegankelijk is, bijvoorbeeld voor blinden. Maar de robothond komt niet echt aan werken toe. Hartstikke leuk. Dat ja, is ja. mijn nieuwe huisdier. Ik heb vier katten, dus ik kan geen echte hond nemen. Hij mag nog even doorsparen voor zijn nieuwe huisdier. Het ding kost 100.000 euro. Lang niet iedereen is enthousiast. Hij vindt het niks, hè? Nee, hij vindt het echt een hele rare hond, denk ik, waar die op aangaat. Dan heb ik weer nog. Vanaf zee trekt regen over. Vanavond kan er zelfs wat natte sneeuw vallen in Limburg en de Achterhoek. Het is 4 tot 7 graden. Dit weekend blijft koud met kans op Hagel onweer en die natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Tussen Alkmaar en Heer Waard rijden momenteel geen treinen. Dat komt door een kapotte brug. Hou daar rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 See the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. City's ripped back sides. This is a winding ocean drive. Things from under glass, he looks through his window side, he sees the things he knows, his. he sees the brightest. Bij, uh, morgen is het weekend. Ik had nog wat uh, rare, rare weetjes. Uh, er is een vrouw die uh, erachter kwam dat haar man uh, overspelig was. Uh, een, een Amerikaanse vrouw heeft het overspel van haar echtgenoot... op wel een hele slimme manier verwerkt. Ze verdient er inmiddels pakken geld mee. Gabrielle Stone ontdekte een tijdje geleden... dat haar man een affaire had met een 19-jarige vrouw... Ze vond foto's van hun tweetjes bij In The Living. Blijkbaar was de affaire al een half jaar aan de gang... en ging hij zelfs op reis met zijn minnares en haar ouders. Hij loog tegen hen door te zeggen dat zijn naam Daniel was... vertelde ze in een TikTok-video. De 32-jarige vrouw vroeg scheiding aan... kocht een eigen huis en besloot om een boek te schrijven over het trafeel. De hoofdpersonage noemde ze Daniel, knipoogde ze. Haar boek Eat and Pray is inmiddels een bestseller en levert haar aardig wat centjes op. Leuk toch? Hartstikke leuk, ja. Je doet ze ja. goed. Ja. Ja. Um, en in India, een Indiaanse man die omkwam bij een verkeersongeluk bleek in het motorarium toch niet zo dood te zijn. Uh, Kumar was blijkbaar niet voldoende doodgecheckt en werd onterecht in de vriezer gestopt. Pas toen zijn familie de volgende dag papieren kwam tekenen... bleek dat de 40-jarige man nog tekenen van leven vertoonde. Na zijn motorongeluk verklaarde een arts van de spoedeisende de hulp... Kamar te, uh, Kumar tot dood, omdat er geen hartslag meer werd geregistreerd. Daarna werd hij naar het moordwaring verplaatst... waar hij de volgende ochtend zijn familie toestemming kwam geven voor de autopsie. Op dat moment ontdekte de zus van Kumar dat het lichaam... Van haar broer nog bewoog. Ze ontdekten de medewerker van het slachtoffer ook nog ademde. Hij had op dat moment al zeven uur in de vriezen gelegen. Kumar is na de ontdekking in het zieke, naar het ziekenhuis gebracht waar hij momenteel nog steeds verblijft. De directeur van het lokale ziekenhuis noemt het voorval. zeldzaamste van het zeldzaamste vervallen. en probeerde zichzelf daar meteen in te dekken. We kunnen het geen nalatigheid noemen. Zijn eerste statement is nog, steeds, nog niet erg geloofwaardig. Maar vorig jaar in oktober werd ook al een Indiër... onterecht doodverklaard en in een vrieger gelegd. En in augustus 2020 was het in Rusland ook al een keer raak. Dat is toch een nachtmerrie? weet je niet. Ja, toch? Dan krijg je altijd zo'n visioen dat je begraven wordt... En tegen die... Uh, Nee, dat is visioen heb ik nooit, nee. Nee? Nee. Oh. Jawel, ja? Nee. Ja, ja, ja. Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik word gecremeerd. Word jij gecremeerd? Ja. Ja, nee. nog niet hoor, maar... Nog niet. <laughs> ja, nog andere plan, plan of goedigheid. Nee, Nee, nee, nee. Ik wil wel hier op de begraafplaats komen. Ja? Het is een mooie begraafplaats die we hier oh. hebben. Is er nog plek dan? Nee, toch? Ja, is er is nog steeds plek. Oh. Nou, misschien daar ook eens kijken dan, Ja, ja. Moet Gezellig. je met lichtjesavond gaan. Dat is ja? uh, in oktober, geloof ik. Ah. September, oktober, zoiets. En dat, het is echt heel mooi. Ja? ja. Oh, nou. Dus. Nou, voor de rest... Uh, voor de rest, Riena. Rie en de Puy. Riena en de Dan gaan wij door met uh, Iron Butterfly. Iron Butterfly is natuurlijk bekend om in de Gala Vida. Ja. En aan de andere kant van die uh, plaats staan ook hele mooie nummers. Dan gaan we er twee van draaien. Most anything you want and are you happy? Oh, maar we yeah. beginnen met Iron Butterfly. Most anything you want. I wanna tell you I love Nog een uh, nieuwtje. Niet alleen in Nederland zijn er, zijn mensen niet, staan mensen niet te trappelen... om zich te laten vaccineren tegen corona. Ook in het buitenland heeft men uh, te maken met twijfelaars. Een bordeel funaplast in de Oostenrijkse hoofdstraat Wenen heeft daar handig op ingespeeld. Door mannen die zich da daar laten vaccineren... gratis toegang te geven tot het bordeel. 25% van de 12-plussers is nog niet gevaccineerd. In Oostenrijk heeft meer dan 25% van de 12-plussers nog, zich nog niet laten vaccineren. Ook daar heeft de regering de coronalegels onlangs aangescherpt... en is een negatieve test niet meer genoeg... om bijvoorbeeld naar de kapper of naar een restaurant te gaan. Met de stunt hoopt de bordeel meer klanten te lokken. Want als je daar de, je vaccinatie laat zetten... dan krijg je een waardebon van 40 euro voor gratis toegang tot de club. Je kan met een gratis toegang bijvoorbeeld gaan zwemmen. Je kan naar de sauna. En je kan natuurlijk met leuke meiden praten, zegt showgirl Mina Reiter. Je kan je ontspannen, tot rust komen en even uit de dagelijkse sleur stappen. Het betekent niet dat je je verplicht bent om met een meisje naar de kamer te gaan. De mogelijkheid is er natuurlijk wel, aldus dus Reiter. Filmpje. Film, ja, dit is een ja, filmpje, laten we niet zien. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Dus, uh, nou... Er is altijd nog hoop als je je niet wil laten vaccineren. Maar kan je zwemmen in een bordeel? Kan je gaan zwemmen in het bordeel? Nou, zo leuk, toch? Ik weet niet. Ja. Komplotdenkers nou, zullen complotdenkers natuurlijk niet zijn. Als ze ook elkaar van complot <laughs> gaan, uh, gaan bewegen. Uh, de beweging kan uit elkaar vallen door wantrouwen. Een aantal complotdenkers begint elkaar te verdenken van complotten signaleert van Schoonhoven, verslaggever van de Telegraaf. Als het wantrouwen maar sterk genoeg toeneemt... dan uh, kan zo'n beweging helemaal uit elkaar vallen. Dit omdat de eigen leiders niet meer vertrouwd worden. Het afgelopen jaar zijn er veel groepen ontstaan... van mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregel. Onder het radicale front zijn een aantal zogenaamde complotdenkers te vinden... Wij hebben altijd het idee, je moet de complotdenkers aan de ene kant... en de uh, rationele denkers uh, mensen aan de andere kant hebben, zegt de verslaggever. Hm. Maar nu blijkt dat het ook binnen die groep mensen zijn... die ervan uitgaan dat kopstukken van hun beweging, zoals Willem Engel... of uh, Marcel Rijenga, organisatie van de anti-corona-demonstranten... betaald worden door de overheid als onderdeel van een complot... Zo worden de mensen die aan het front stonden bij de protesten... dat ontstond bij de Utrechtse restaurant Wakku Wakku... door anderen aangevallen. Dit omdat zij zelf onderdeel zouden zijn van een complot. Het veganistische restaurant weigerde te controleren op het coronabewijs. Waarna het op last van de gemeente gesloten werd. Vervolgens verzamelden honderd sympathisanten en demonstranten zich voor de deur ook richting Willem Engel, die toch door velen als voorman wordt gezien van de complotbeweging, groeit het wantrouwen. Zo zou hij betaald worden door de overheid om verzet tegen de coronamaatregelen juist klein te houden. Ze komen jaren nog niet van de complot. Zo zijn we jaren niet van de complotdenkers verlost. Nou, dit inderdaad eigenlijk heel slim om zelf zo'n complot te bedenken als tegenhanger. Ja. ja. Ja, maar denk jij dat Rutte daardoor in staat is? Nou, nou, Daar nou, nou. heb je toch wel een bepaalde intelligentie voor nodig. Geef hem wat credits, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind het prima. Ik geef iedereen alle credits. Oh, dank je. Ja. Dus. Maar goed, onderhand wordt de plannbare zorg en alles weer afgenomen en zo. Dus. Je net op... Uh... Het nieuws dat ja, een avondlockdown komt of zo. Vanaf ja, vijf uur mag uur. de niet uh, kwetsbare... Nee, de niet uh, belangrijke dingen moeten dan dicht. Niet essentiële. Maar ze zeiden ook de cultuursector. En daar ben ik wel benieuwd ja. naar. Of de uh, bioscopen en de schouwburg en zo. Of die ook om vijf uur dicht moeten. Ja. Ja, en uh, is de besmettingsgraad voor vijven uh, minder dan na vijven? Ja, daar hebben we het net over gehad. Volgens ja. mij zijn dat de bewegingen, ja. ja. Je, mensen blijven toch meer thuis als dus ze s'avonds niet weg kunnen. Ze gaan niet overdag naar de schouwburg. Dus, nee. uh, ja Misschien is dat wel... Uh, maar maak het gewoon eenduidig, gewoon s'avonds niet meer naar buiten. Doe gewoon een lafdag voor, ja. voor een periode. Zorg ja. dat het die, de, de, de dingen weer naar beneden gaan. Ja, vind ik ook. Ja. Dus, dus ben ik ben heel benieuwd vanavond. Ja. Muziek? Ja, doe eerst maar muziek. Ian Jury and the Blockheads hit me with your rhythm stick. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.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 Take Hit Me!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 Terug. Ik had nog een, uh, een, een leuk dingetje. Een 26-jarige vrouw raakte vorig jaar via Facebook... in gesprek met een 56-jarige vrouw uit Detroit. Die stelde haar in juli 2020 voor aan haar 24-jarige zoon... die contact zocht met iemand uit het Verenigd Koninkrijk. Door de coronamaatregelen en de lockdowns... konden ze elkaar niet naar elkaar toekomen. Dus ging het contact altijd via zoom videogesprekken Kennelijk klikte het tussen de twee... want in mei van dit jaar vroeg de man haar via Zoom ten huwelijk. In augustus zijn de twee via een videoceremonie... met elkaar in de echt verbonden... zonder elkaar lijfelijk ooit ontmoet te hebben. Het echtpaar hoopt elkaar te ontmoeten... zodra de coronadistricties dat toelaten. Nou, wat ik wel geleerd we in mijn rijke leven... dat uh, afstand is een, uh, het gaat het is een niet samen dingetje. met liefde. Nee, nee. nee. Nee, dus nee, Het zwaar en dat gaat niet lukken, sorry. Nee, nee. nee. Dus uh, ik had nog iets van een, uh, een, een, een, een kerk. Ja, dat is altijd goed. De dus Sint-Michelskerk in de Belgische Bree heeft afgelopen weekend... het altaar en het koor met wijwater besprenkeld... om het huis in ere te herstellen. Dat deed de kerk omdat een duo er eind vorige maand... een seksvideo had opgenomen. De plaats om eer te brengen aan God werd gepornaveerd, ontheiligd, ligt de kerk toe. Veel mensen zijn geschokt. Het bisdom waar de kerk onder valt en de kerkgangers stelden voor een gebed uit te spreken. Het altaar en het koor werden met wijraten besprenkeld uh, om het kerkgebouw in ere te herstellen. Eind oktober nam een koppel een seksvideo op in de, in de kerk. Het filmpje ging vervolgens viraal via social media. De man en de vrouw die in het video zijn te zien, hebben schuld bekend. Oh. Ja, je moet toch steeds iets gekkers bedenken om toch een beetje... Ja, om op te vallen, toch? Ja, inderdaad, ja. Er is nog een, een oproep van de Wageningen, de universiteit... Um, uh, in het hele land op zoek zijn naar dode spitsmuizen. De universiteit wilde gestorven beestjes hebben... voor onderzoek naar rattengif. En de onbedoelde effecten dat het middel uh, heeft op de spitsmuizen. Rodenticiden, dat is het gif... zijn bedoeld om ongedierte zoals ratten uit te schakelen. Andere zoogdieren zoals spitsmuizen kunnen hier ook aan overlijden terwijl dit niet het mikpunt van de bestrijding is. De WUR, dat is de, Wag de Wageningen Universiteit... wil daarom het effect van rattengif op spitsmuizen in kaart brengen. De belangrijkste vraag die de onderzoekers daarbij hebben... is of spitsmuizen in de stad of juist op het landelijk gebied... meer gif binnenkrijgen. Ook zoeken ze uit de stoffen onbedoeld in de natuur terechtkomen. Doordat spitsmuizen er kleine leefgebieden op nahouden heeft het exemplaar, de genoemde stoffen in het lijf... Uh, informatie over het lokale gebruik daarvan. Dus, nou, nou, mooi. En heb, heb je er alleen spits, gevonden? Of ik, niet? Uh, nee, ik heb geen spitsmuisje tegengekomen. Nee. Hebben jullie muizen trouwens op de zesde verdieping? We hebben ze gehad. Ja? Echt heel erg. Oh? Ja. Maar nou, ik vond ze zo schattig. <laughs> ja, zulke lieve beestjes. Ja, dan kwam hij zo onder de, de, mijn papagaai... Van die onderpapegaaikode. En, en van die schattige oogjes. En, maar goed, Henny heeft daar... Uh, ja, de man Rigoureus huis, ja. uh, Is op jacht gegaan. Ja. Kom, zit zit zo'n muis tussen zo'n zo zo val. En dan zie je... Uh, en, oh, en een schattige kopje. Ja, ja, ja, ja, ja. Wat ja. <laughs> dus, leuk. Ja, ja maar we hebben ja, het dus behoorlijk ja. lastig gehad. Ja. ja, toch wel. Nou, ja, ze zijn... Er is er eentje boven gekomen. En die, die heeft waarschijnlijk met zijn vriendinnetje muisje een, een heel nest ja, gemaakt. Ja, ja, dan gaat het hard, hè? Ja. ja. Dus, uh, Ja, mag ja. je nou wat uh, weer laten liggen dan? Want ze moeten toch iets eten. Ja, we, we, we hebben een papegaai Oh. We hebben toen iemand van de, de uh, ongediertebestrijding gaat gehad. En zei, ja, papegaaien zijn echt... Uh, ja? Ja. Ja, joh. Die, die gooien nootjes naar beneden en... Volgens mij zat hij hem zelfs te voeren, hoor. Dat hij zoiets eruit gooit van, iedereen ook wat. Echt waar, ja? <laughs> ja, ja. Wat ja, ja. oh, een dus, sociaal uh, dier dan. Ja, ja die papegaai is hartstikke sociaal naar ja. andere dieren toe, niet naar mensen. Niet naar mensen. <laughs> ja. Hij is naar mij heel lief voor een... Een mens is ook een dier. Ja, ja, ja, ja. ja. Hij wil nog wel eens aan de meubels zitten en al dat ja, soort ja. dingen meer. Ja. Ja, dus de term dierenarts is heel raar, want een mens is ook een dier, dus Ja, ja. Absoluut, ja. ja. ik ben het helemaal met je één. Dus. Ja, dat hoorde ik laatst van een uh, cabotier zeggen inderdaad, ja. ja, ja. Oh, Tim Fransen, die zei dat inderdaad. mensen nee, ook een dier, ja. Ja, absoluut. Maar ja, dierenarts en dierenwinkel en zo. En, nou. Ja. Oh, ik zag laatst een, een, een uh, filmpje. Dat het was al uh, even voor het, uh, voor het nieuws, zo rond zessen. Heb je de, van de BBC altijd, van die uh, natuurdingen. Ja. En daar kwamen primaten in voor... dat ik dacht, nou, ja, net zo goed mensen zijn. liep ook echt zo weet je op twee benen. En. Ja, ja, ja. Apen of zo, ja. Ja, waren apen, waren ja, primaten. Ja. Ja. Dus ja, daar hebben we er toch wel heel veel van weg. Ja, zeker. Dat is wel heel leuk. Ja, dat zijn ook leuke beestjes. Dat zijn ook leuke beestjes, ja. ja. ja. Oké, okay, ik ga beginnen met uh, een beetje reclame voor mezelf. Voor ja. mijn eigen fan fm uh, radioprogramma eerste jingle. Woensdagavond 1 december weer een aflevering van Fan FM. Samen met twee leden van de Volendamse band Fast Countenance gaan we dan dieper in op het leven en de muziek van Leonard Cohen. Leonard Cohen, een van de werelds meest geliefde muzikale dichters... stierf op 7 november 2016. Na een turbulent leven als artiest... liet hij op deze dag de wereld een schatkamer vol albums, poëzie en verhalen achter. Een muzikaal eerbetoon aan deze artiest kon niet uitblijven... en in 2017 sloegen fast countenance en friends Suzanne de handen ineen. Her... Dit resulteerde in de theatershow Leonard Cohen, I'm Your Fan... En het album Cohen Songs and Stories. Ben je dus benieuwd naar de muziek van en de verhalen over Lando Cohen? Luister dan woensdagavond 1 december naar Fan FM. Ja, ik ben dus twee weken geleden naar Volendam afgereisd om Johan Molenaar en Jaap Vierman. Vierman te ontmoeten. Ze zijn allebei lid van de uh, Fast Countenance. En uh, ja, die hadden het idee samen met uh, iemand van uh, een lokale theater... om uh, Leonard Quinn te gaan eren door middel van een leuk muzikaal programma. Ah. En dat hebben ze erg leuk gedaan. Ze hebben uh, een aantal nummers van Leonard Quinn opgepakt... en er een eigen draai aan gegeven... En dan met 16 man. Dus uh, met zangers, zangeressen en zo. Met viools en uh, saxofoons en zo. Dus het is dus een hele leuke cd geworden. En met hem hebben we dus... Uh, uh, twee uur lang over Leonard Cohen gesproken. Uh, waarom is Leonard Cohen nou zo mooi? Wat, wat, wat, wat, wat drijft hem en zo? En, uh, ja. en dan laten we dus nummers van hem horen. En van Fast Countess. En het is dus ja. een erg leuk gesprek geworden. Dus, uh, nou, moet ik zeggen dat Leonard Cohen zo uniek is... Dat ik me afvraag van, moet je die wel willen uh, imiteren? Nou, ze imiteren niet. Ze voegen er wat aan toe, hè? Oké, okay. ja. ik ben heel benieuwd. Uh, en wat uh, we, we, we, we het ook gehoord, dat doen wij natuurlijk ook met de klassieke muziek, hè? Ja. ja. Wij imiteren het niet, we proberen het niet één op één na te spelen, maar we proberen eigen draai aan te geven, ander tempo, ander aas, dat soort zaken. En uh, dat hebben zij ook gedaan. Ja, en het is vondus. echt een heel leuk resultaat geworden. Goed, in principe heb je dat met alle muziek, je hebt maar een bepaald aantal noten en uh, daar moet je het mee doen. Ja, ja. maar en daar dat zit er laatst dus... ook over na te denken. Het is ongelooflijk als je bijvoorbeeld één, één noot, de C bijvoorbeeld, als je die ander ritme geeft, ja. is het heel wat anders. Ja. Het is wel één noot, maar ander ritme maakt ook heel veel uit, inderdaad. Ja. En dan natuurlijk de volgorde. Ook Absoluut. daar weer een ritme in. En zo, ja. dus, uh, ja. Maar dat zie je maar. Hoeveel liedjes zijn er niet gemaakt op dit moment? Ja, gigantisch Heel veel. veel, ja. Heel veel. Nou, als je ook ziet één eenlopendheid aan muziek. Ja. Van de, van inderdaad dus het barokke muziek en de, de, de, de hip-hop-achtige ja, dingen klopt, die je nu hebt. Heb, ja. ja, het Dat is een wereld van verschil. En toch is het zo verwant aan elkaar. Ja, ja het zijn dezelfde noten inderdaad. Een ander ritme, ja, daarom. Maar het was dus echt een leuk gesprek. En uh, dan ga ik aanstaande woensdagavond uitzenden... tussen 8 uur en 10 uur s avonds. Dus. Ja. En uh, ja, we beginnen natuurlijk even een beetje warm te draaien... met uh, een mooi nummer van uh, Leonard Gwen, Suzanne. Daar zijn we natuurlijk allemaal groot mee geworden. Ja. Iedereen kon het spelen bij het kampvuur. En daarna een nummer van Fast Countdowns. Maar eerst Suzanne.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 ook erg leuk om dit soort programma's te maken, want ze zijn allemaal zo enthousiast die mensen, die fans. Ja. ja. Het is ongelooflijk, ja. Ook omdat ze zelf zijn ze bepaalde nummers van uh, Leonard Cohen gezongen, dus ze zijn ook wat dieper op de teksten ingegaan, hè? Ja, dat zien ze toch veel meer in de Nick of zo. Hè? Ik heb er niet zo verdiept in Leonard Cohen, maar door dat enthousiasme om ze dingen vertellen en zo, dat uh, ja, we allemaal beter gaan luisteren en inderdaad. is natuurlijk ook gemaakt door Boudewijn de Groot in het Nederlands, hè? Ja, Herman van Veen hè? Nee, Boudewijn de Groot, toch? Herman Verveen, ja. Die zal dan even... de Groot niet, Herman Verveen, He? ja. Oh. Ja, ja. Mooi nummer, mooi goed vertaald ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Absoluut. Maar nu dus een nummer van uh, Fast Countenance. En uh, daar horen we Jaap op zingen. En uh, met een veel lagere stem. Want Suzanne, dat was in 1967, heeft hij nog een beetje een ja, wat hogere stem, hè, Leonard Quinn. Ja. En het is aan het eind in de 2014, 15, is dat uh, een stuk lager geworden. Ja. Ja, dan ja. Is hij is al in de 80. Hè? Ja, hij 82 uit, ja. Ja. 82 is 82 gestorven. 82 jaar leeftijd. Ja, in 2016 is hij overleden. 7 was november. Hij, ja. hij heeft nog een gigantisch mooi concert gegeven. Ja? Of een jaar voor zijn overlijden in, uh, in Amsterdam. Waarom oh, ben je daar geweest? Nee, was maar waar. Ja? ja? Ik ben altijd te laat met dat soort dingen. <laughs> Ja, je moet een jaar van tevoren boeken, eigenlijk als ja. gauw het uitkomt, meteen ja. boeken, inderdaad. Ja. Ja. Ja. ja, ik had heel graag naartoe gewild. Maar ja, ik vind zulke mooie muziek van Bernard Koen. Ja, maar ik vind die, die stem ook zo ja. rustgevend, warm. Ja, zeker. Luister je naar de tekst of denk je daarover na of zo, hè? Nou, nee. Nee? nee? nee dat heb ik niet. Het volgende nummer is, heet Dance Me to the nee. End of Love. Ja. Dat denken ze ook, ja, dat gaat toch over het einde van zijn leven of zo. Was, aan het eind heeft hij dat nummer ook gemaakt. Ja. En zeg je, ja, dans met de, tot met het eind van mijn leven of zo. Ja. Dat is uh, ja. Dus er zit ook wel gelaagdheid in verteld dus inderdaad. Dus, ja, uh, net ja. zoals, de, hoe heet dat? Marian. Uh, Marian. So long Marian. So, ja. so long Marian. Zo lang Marian. wat hij voor zijn liefde gemaakt heeft. Zo, ja, voor so zijn muziek. Ja. Ja, Ja, op Hydra. Ja. ja. En misschien moeten we maar eens een. Uh, wat meer van uh, Leonard Grant gedragen. Maar ik draai nu even van uh, Fast Countenance en Friends. Dance Me to the End of Love. Hey nou, nog vijf minuten moet je het volhouden. Nog vijf minuten, ja. nee, We hadden het net over Volendam. Dus ik heb Volendam eventjes bij de café het hemeltje opgezocht toen de tijd. Ja, Volendam heb ik een lille wel lille behoorlijk ik. geraakt ja. hoor. Ja. De nacht van 2000 naar 2001. Veroorzaakt door een sterretje. Ja, Die afgestoken werd in het café. Ja, ongelooflijk hè. Ja. ja. Echt triest heel triest, oh. ja. Verder, wat had ik verder nog iets? Ik ja, wat gaan we volgende week doen? Volgende week komt uh, Kimmy van uh, Prakki en Moor. Ja. En uh, ik krijg nog muziek van haar, dus we gaan ja. niet jouw uh, alfabet verder af. Nou, zeg, het moet met een J beginnen. Een <laughs> J van de Jacksons 5, ja. Dus um, ja, daar verheug ik me eigenlijk wel op. Ja, ja. Dat vind ik wel heel leuk. Je moet even zeggen wat het is. Praktijk praktijk. Praktijk en ja? boor, die, uh, doen uh, heel goed werk voor uh, mensen die het wat minder hebben. En hun uh, en zorgen dus, in principe zorgden ze eerst alleen voor, voor eten. Ja. En uh, tegenwoordig ja, hebben ze speelgoed, kunnen kinderen hun schoentjes zetten. En, oh ja, uh, oké. Okay. Ja. Mee, uh, krijgen, uh, de moeders krijgen dan een, een tas mee met, met uh, dat ze ook wat dingetjes in de school oh, kunnen doen. Oh wat leuk, ja, ja. Ze doen echt heel goed werk. Ja, ja, ja. ja ze zitten boven in de oude brandweerkazerne. Boven de oude brandweerkazerne zijn ja. ze momenteel een beetje uit hun voegen aan het uh, groeien. Mm -hmm. Dus ze heeft ook even zoiets van even geen kleding en dergelijke meer brengen. Ah, okay. Maar wel uh, voedsel en zo. Maar is het dus, iets, uh, iets anders dan een voedselbank? Het is, ja, dit is eigenlijk... Voedselbank is toch vaak een stichting die erachter zit. Ja. Zij doet het eigenlijk helemaal geheel eigen initiatief. Oh, mooi. Netjes. Dus, ja. Uh, ja. ja. Ze maar echt ze zullen de... wel ruimte krijgen van de gemeente of zo. Wat ook, denk ik. Ja, ja. ja ik denk dat dat, dat wel... Uh, dat weet ik niet, maar dat wil ik wel uh, van de horen. Ja. Moeten moet ze huur betalen daar? Of uh, wat ook. Ja, wat moeten we doen? Waar heeft ja. ze nog gebrek aan of zo? Ja. ja, en hoe is ze zo ver ja. gekomen? ja. Wat is haar drijfveer? Ja, Waarom dat ze dit is ook opgepakt ja. heeft? Er ja. moet toch een, ja, een drijf, moet toch iets achter een zitten, ja, dat geloof ik ook, inderdaad. Ja. Ja, ja. Om dit op te zetten. Nou, heel benieuwd. Ze komt volgende week. Jij komt volgende week. Nou, mooi. Ja. Ja. En ze heeft uh, eigen muziek mee, dus ik ben heel benieuwd. Ik ben ja. heel benieuwd naar haar muziekkeuzes. Ja, ze, ze is ook heel. <laughs> Ze, ze zingt ook voor, als hobby en al dat soort dingen. Oh, Oké, okay. dus, dus ze gaat misschien ook zingen. Nou, dat is helemaal handig. Nou, dat weet ik ja. niet. Volgens ja. mij is ze wel een plaatje opgenomen. Maar dat, dat ja? horen we wel van haar als, dat geloof ik ook, ja. als ja. ze hier is. Oké, okay. dus. nou, dan gaan we weer afscheid nemen. Ja, tot volgende week. Ja, doen we. En, uh... Ik hoop dat het droog is als dus we naar huis moeten fietsen. Maar het uh, ziet er niet naar uit. Nee, nee ja, jij kan nou. nog fietsen. Ik moet lopen. Ja. ja, dan word je niet zo nat. Het scheelt. Oké. Okay. Nou, iedereen een goed weekend. <laughs> maar het is het en... allemaal. En sterk er vanavond met de persconferentie. Ja, oh. ja. benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren, maar ja. we horen het wel. Bedankt, tot ziens. Tot ziens. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.